...tussen twee auto's op een provinciale weg. Volgens regionale media was een van de auto's tegen een boom gebotst... ...en daarna een brand gevlogen dat we een recordbedrag hebben uitgegeven aan vuurwerk, heeft volgens de handelaren te maken met het naderende verbod. De kans is groot dat je over een jaar geen vuurwerk meer mag afsteken. Daarom willen veel mensen voor de laatste keer extra veel knallen. Er gaat deze auto nieuw voor 129 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in. In allerlei steden zijn jonge kinderen getrakteerd op een vuurwerk- en lichtshow, alsof het al nieuwjaar is. Een van de kindershows was op het Museumplein in Amsterdam. Op de Dam is later vanavond een aftelmoment voor iedereen. Dit is de eerste keer in 17 jaar dat er op de Dam iets georganiseerd is met Oud en Nieuw. En een groot deel van de brandweer in Brussel is al uren aan het staken... en daar gaan ze tijdens Oud en Nieuw mee door. Mensen van andere korpsen moeten daarom bijspringen. Maar het gevolg is misschien wel dat kleine brandjes niet meteen worden geblust. De Brusselse brandweer protesteert tegen een tekort aan collega's.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 En nog meer voordeel. 10 oververse oliebollen naturellen met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi, inchecken doe je in de trein.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 Tijd tijd voor Bubbels en Bolle, maar eerst tijd voor Benson Boone. Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late We're all by ourselves, but I'm here for someone else Oudejaarsavondshow met Bas, Dylan en Eva. Zij zijn er tussen 9 en 12 En zij jou lekker 2026 ging. En dat kun je wel aan Dylan overlaten met name... want die heeft vroeger in de haven gewerkt. Maar zij zijn er dus zometeen om 9 uur... je vrienden van de avond om lekker het uh, oude jaar uit te luiden... en het nieuwe jaar in te glijden. Maar voor het zover is probeer ik je nog wat dingen mee te geven... die misschien van pas komen voor 2026. Ik las namelijk dit... Wanneer je een beetje lekker mindful en zen en opgeruimd in je hoofd aan je nieuwe jaar wil beginnen... dan is het handig als je ook je online bestaan een beetje schoonveegt. Dus meld je af voor nieuwsbrieven in je mail die je toch nooit leest. Wis alle mensen uit je telefoonlijst die je toch nooit belt. En kijk ook eens kritisch naar de appgroepjes waar je in wil zitten. Ik bedoel, als jij een groepje tegenkomt die je telefoon die Polen Bitches heet omdat je in 2019 een keertje zou gaan met vier vrienden, dan kun je daar nu wel uit. Ik zeg niet of dit uit mijn eigen leven is gegrepen. Maar er bestaat wel een appgroep waar je wel in wil zitten. Want dat vond ik ook wel mooi dat ik dit las. Er is een appgroep, klaarblijkelijk, van muziekmiljardairs. Die is niet zo heel groot. Die groep, er zitten maar een paar mensen in. Maar ik wil ja, als ze bijbellen van, kom het bij, tieners, dan is dat niet voor niks. Dan nou zou ik hem blind vertekenen. Ik heb ook geen idee wat die mensen naar elkaar sturen... in die muziekmiljardairs appgroep maar... way out of our league. Maar weet je wie erin zitten? Beyoncé is als laatste lid geworden. Die is sinds kort het nieuwste lid van die club. Die is door uh, Zakenblad Forbes uitgeroepen tot een miljardaire. En daarmee is ze de vijfde artiest... die op de lijst van de rijkste mensen ter wereld staat. De andere zijn haar man Jay-Z. Je hebt ook nog Bruce Springsteen, Rihanna en deze vrouw. 538... Hier is ook wel een aardig jaar achter de rug. Taylor Swift. Hier is Opelight op 15 jaar. Ik had een bad habit. Of missing love is past. Mijn broer used to call it. Eating out of the trash. It's never gonna last.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 op Radio 538. We gaan op weg richting 2026. We hebben nog een paar uurtjes 2025 voor de boeg. En natuurlijk gaan we dit jaar lekker feestelijk afsluiten... met Bas, Dylan en Eva. Maar misschien is het ook wel goed om vast vooruit te blikken... naar wat 2026 gaat brengen. Hier op 538. Want vanaf 19 januari gaan we weer rekeningen betalen. Hier met je rekening is straks weer terug... En ja, dat kan alleen maar leuk worden als jij je rekening instuurt. Met een mooi verhaal erbij via 538.nl. Dus ga naar 538.nl, upload je factuur... en spreek even in in een voorstbericht wat het hele verhaal eromheen is. Hoor je jezelf dan vanaf 19 januari terug op de radio... dan is het zaak dat je met 0909 3058. Doe je dat binnen de gestelde tijd, dan betalen wij je rekening. Als je tenminste nog één keer dat chanante verhaal vertelt... op de radio, ten overstaan van de hele wereld. Maar goed, is een je natuurlijk. Check out the site 50.0 for all info. It's in Kellum Scott and Whitney Houston. Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've gone alright up till now. It's the light of day that shows me how and when. Hoor je op 538? 3 miles away. Jouw hits, jouw 538. It een fantastisch 2026. Jouw hits, jouw 538. young run, run, run, run. glitter don't turn too gold, But until then, just have your fun. Make it could last three, four, five days Living it up, we're living down low Chasing that luck before I get old But Looking back, oh, we had some fun Boy, run, run, run, run, run They tell you that the sky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 Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl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 Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt alleen vandaag nog om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independenter.nl. 5 3, Martijn La Gauw. Hey, goedenavond. Zometeen Somber en Ed Sheeran, maar eerst afro en LO Black. Radio 5 3 8. I had a dream. I was standing on a star. We gaan met rassenschreden richting 2026. En we gaan natuurlijk ook met rassenschreden richting het uh, grote vuurwerkmoment. En daar is de politie van de Rotterdam Rijnmond uh, op ingesprongen. Ik kwam dit tegen online gisteren. En ik, uh, nou, ik kreeg een beetje een boord van mijn keel. Ik denk misschien moet ik het gewoon nog een keer delen. Dat heb ik gisteren ook gedaan. doe ik gewoon nu nog een keer. Het is een uh, campagne waarbij je een klein meisje... een uh, jong meisje van een jaar of nou, het zal het zijn, zes... Die zie je staan en die zegt een aantal dingen. Ik kan het je beter even laten horen, dat maakt meer indruk, denk ik. Mijn papa werkt bij de politie. Ja, ja, ja, ja. Dat vind ik leuk en stoer, omdat hij mensen helpt. Ja, dat is, dat is, dat is. Mijn papa, papa thuis komt weer thuis na zijn werk. Ja, dan staat er nog een beeld. Als de politie niet jouw held is, dan vaak wel van iemand anders. Ik vond dat zo aangrijpend. Dus laten we gewoon even met z'n allen afspreken... dat we handen afhouden van alle hulpverleners. Heb respect voor die mensen. En maak er ook gewoon een knaller van. Maar ik denk dat dat best naast elkaar kan bestaan. Toch? Dit is 538. Over knallers gesproken. Zometeen Golden van Huntrix en Nate Smith... met After Midnight. Maar eerst Lady... Mojo op 538. Lady, Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight, lady. Jouw hits, jouw 5-3-8, nieuw. gates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field or parking lot to a party spot and throw it down on it. Outside of any map, that town. Yeah, can. Count. to Meteen komt Olivier Dieneraan met Man I Need. En dit is eerst Alessio met Sarah Larson. Words. Okay. 25, dan gaat hij naar Olivier Rien. Man I Need, op Radio 50. Zometeen om 9 uur, Bas, Dylan en Eva met de super speciale over de top 538 oudjaarsavondshow. Ik wens je heel veel plezier bij die drie. Die loodsen jou gegarandeerd super 2026 binnen. Voor mij uh, houdt het nu even op, althans voor werken in dit jaar. Tenzij ze me morgen bellen met een hele vervelende mededeling, maar dan ga ik even niet van uit. Nee, ik wens jou het aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller Dit is Martin aller met aller aller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 Het nieuwe jaar in met SBSS. Om half negen blikt Linda de Mol met vier BN'ers terug op 2025... in de Quiz van het Jaar. Gevolgd door Hart van Nederland en het Jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij en vier auto nieuw met 6. Nieuw.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 Goede voornemen, meteen elke dag powerliften oorzander, oorzander. Wat wel verstandig is Ora's visio meeneemservice Dan neem je tot negen ongebruikte visio-behandelingen mee Naar het nieuwe jaar oorzander. Ja, dat is Ora Bekijk de voorwaarden op ora.nl Wil je een thee'tje? Oh, heel graag hmm. Aan welk lied heb jij mooie herinneringen? Aan welk lied? Puh. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. En het is al helemaal om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ora.nl. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie Energiezaken makkelijk. Met Nederlandse Groene Stroom, een handige